Gert Kluik met het In Den Haag wordt opnieuw een deel van de snelweg A12 geblokkeerd... door actiegroep Extinction Rebellion. Ondanks het verbod van de burgemeester... gingen aan het begin van de middag enkele honderden klimaatactivisten de snelweg op. Het is de eerste blokkade van de A12 in maanden. De snelweg in Den Haag werd vorig jaar tientallen keren geblokkeerd. De actievoerders willen dat er een eind komt aan overheidssteun voor de fossiele industrie.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 en vindt dat Van der Plas er afstand van moet nemen. Ook andere politici veroordelen de uitspraken. Irak zegt dat er bij Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen in het land... 16 doden en 25 gewonden zijn gevallen. Ook in Syrië sprake van doden en gewonden, hoeveel is niet bekend. De VS zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een aanval vorige week... op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarbij drie doden vielen. In Schijndel in Brabant is vanochtend een Pool opgepakt... die is veroordeeld voor een dubbele moord in 2005. De man van 43 was sinds die tijd op de vlucht voor de politie. Hij kreeg in Polen een levenslange celstaf opgelegd. De man sloeg een andere man en een vrouw dood... en stak twee dagen later hun huis in brand. De rechtbank in Amsterdam zal binnenkort een besluit nemen... over zijn overlevering aan Polen. Het weer veel bewolking en soms wat lichte regen. Het is 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe regen...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 Wauw, zo beginnen we wel lekker hè? op deze zaterdagmiddag. Een zonnige zaterdagmiddag in Zandvoort met Ned Orgesin en Ego. Muziek uit 1986 was dat. Nou Zandvoort, een hele goede middag en leuk dat jullie erbij zijn. We zijn er weer drie uur lang met Zandvoort op zaterdag... en vandaag weer een heel vol programma. Want er wordt weer gevoetbald en Piet Pijper is aanwezig bij die wedstrijd. We hebben het over IJmuiden tegen Zandvoort... Zometeen rond tien over half drie gaan we schakelen met uh, Piet... die daar in velsen Zuidvraag aanwezig is. Verder hebben we het weerbericht. En uh, ja, als we het over het weer hebben... krijgen we het vanzelf ook uh, over het strand. Daarover in het tweede uur veel meer. Want uh, Jaap Koper was uh, afgelopen donderdag bij uh, de, het begin van het strandseizoen in Zandvoort. En Carine Veren was uh, vanmorgen met de gebroeders Pape uh, op uh, pad... Dus dat doen we allemaal in het, uh, eerste uur van, uh, nee, in het tweede uur van dit programma. Want in het eerste uur gaan we het hebben met uh, Bodine Monet. Zij uh, was van, uh, vanmorgen de gast bij Goedemorgen Zalvoorts. En zij gaat, ja, een Zalvoorts zangeres... waarschijnlijk uh, Duitsland vertegenwoordigen tijdens het Zonfestival. Nou, hoe dat allemaal in elkaar zit... dat horen ze dadelijk rond kwart over tien van Bodine zelf... Verder hebben we Lars Carré in de uitzending in het uh, laatste gedeelte van het tweede uur. Want uh, Lars, de wethouder, die vertelt uh, alles over de veiligheid op het uh, spoor. En het, uh, de gesprekken die daarmee gaande zijn uh, met uh, onder meer uh, de NS en uiteraard uh, ProRail... over hoe het spoor veiliger gemaakt uh, kan worden. En uh, ja, dat is uh, wel degelijk nodig natuurlijk hier, ook uh, vanwege de her herten... Uh, die geregeld voor de trein terecht te komen. Zo ook van de week weer een treurig gebiedsbericht Bericht over een, een hertz ja, met een aanrijding met de trein. Nou, daar, daar veel meer over straks van wethouder Lars Carré. Het derde uur, daarin hebben we de pit reports met Rennel Lawson. En uh, hebben we ook nog vele andere onderwerpen waar we bij stilstaan. Waaronder Marco Temes, want hij heeft weer een stuk uh, prowessie uh, voor ons gemaakt. Vorige week uh, bracht hij het uh, live. Domweg gelukkig in de Haltestraat. Uh, dat gaan we nogmaals uh, uitzenden zometeen in het derde uur van uh, dit programma. Zandvoort op zaterdag. Verder hebben we ook heel veel lekkere muziek. Blijf daarvoor luisteren naar het geluid uit Zandvoort. Goedemiddag.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 Can't have me, I'll be the president one day, be first. Oh you like that gossip, like you the one drinking what gossip.com Now I got a word for your tongue. How many rollers songs you want? Yeah, I got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest, that's on G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. whole oh, body boy, plus back I got a feeling this.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 In. Giving up's not an option, gotta get it in Witness, I got the heart of twenty men No fear, go to sleep in the lion's den That gold, that bark, that crown You're looking at the king of the jungle now Stronger than ever, can't hold me down A let my gun from the bitches mouth. Straight, thing face, this game day See me runnin' through the crowd, the melee No quick plays, I'm Bill Gates Take a genius, to understand me Oh, sometimes I get a good feeling Yeah Zo wat een herrie Flowrider was dat en ik had a goed feeling. De zaterdagmiddag van uh, CFM. Het zonnetje schijnt uh, lekker. Het is uh, een uh, goede temperatuur vandaag uh, buiten. Maar blijft dat ook zo? Dat horen we zo dadelijk om half drie... in het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we zo dadelijk praten met uh, Bondine, Bodine Monet. Zij gaat, uh, als het goed is, Duitsland vertegenwoordigen... tijdens het Zonfestival. Uh, en uh, Bodine, ja, ze komt gewoon weg uit ons Zandvoort... Uh, Mooie plaat gemaakt en uh, Jelmer sprak haar vanmorgen zo dadelijk interview met haar maar eerst deze van Roseforts. De singer van Rootsvoort en de Kat Litoj. Vanmorgen, goedemorgen Sanford, tussen 10 en 12 bij ons. En Jelmer Koper die had vanmorgen Baudine Monet op visite. En ja, zij gaat als het goed is Duitsland vertegenwoordigen op het Songfestival. Nou, Jelmer sprak haar uitgebreid vanmorgen. En we willen uiteraard alles van haar weten. En dat krijgen we nu ook te horen. Goedemorgen, Maudien. Goedemorgen. 23 en uit Zandvoort. Mm. Uh, je bent al door een aantal voorrondes in Duitsland gegaan. Uh, hoe was eigenlijk het idee ontstaan om, uh, om mee te gaan doen aan uh of om een inzending te doen voor Duitsland? Ja, nou, ik ben erg opgegroeid met het Songfestival, dus het was altijd al mijn droom om hier zelf een keer te staan. En ik heb dus afgelopen jaar uh, veel songs geschreven en aan writers camps meegedaan, waarvan eentje ook echt voor het Songfestival was. En toen zijn we gewoon gaan denken van ja, hoe gaan we dit insturen, wat willen we, wat willen we doen? En uh, ik wilde heel graag mezelf iets meer vestigen in Berlijn. In Duitsland. Ik studeer nu muziek en ik wilde dat graag daar ook gaan doen. En uh, ja, toen dachten we, stuur sturen het gewoon even voor Duitsland en dan kijken we wat er gebeurt. Ja, ja en uh, het, het, het, het trok Duitsland je ook op een bepaalde manier naast dat je daar dus ook uh, ja, verder wilde in de muziek. Um, ja, ik vind het überhaupt gewoon, de mensen waren super warm en uh, heel erg ondersteunend vanaf het eerste moment dat ik daar was. Ik merkte gewoon een hele fijne sfeer en natuurlijk wel, muziek is wel mijn nummer één doel om daar een soort van te zijn. En uh, ja, ik werd daar heel goed ontvangen, dus... Mm -hmm. Je hebt uh, een uh, aantal jaar geleden ook meegedaan aan de Voice Kids in Nederland. En bij uh, Beste Zangers heb je ook voorbij zien komen. Ja. Yeah. Uh, waar is die, die passie voor zingen en muziek bij jou uh, vandaan gekomen? Oh, leuke vraag. Ja, ik weet het eigenlijk niet, omdat mijn ouders zijn niet muzikaal. Wel okay. heel erg, ze hebben wel heel erg mij gesteund in alles. Maar ja, ik begon gewoon zelf uh, op mijn zesde met koor en toen op mijn achtste zangles. En ik denk gewoon dat de passie voor muziek en zingen eigenlijk steeds meer werd. Ja. Uh, en dus vanaf dat ik op podia ging zingen uh, op mijn twaalfde en veertiende... dacht ik wel echt van ja, dit is echt alles wat ik wil. En dat is nooit veranderd. toen ben je er ook vol voor gegaan, ja, ja, zeker, ja. En dat voelt nog steeds goed om dat te doen. Ja, zeker. Ja. Ik krijg er heel veel voor terug uh, als het gaat om uh, ervaringen, mensenkennis. Uh, ja, het is gewoon superleuk om... Uh, Iedereen zo te leren kennen en gewoon al deze mooie dingen mogen mee te maken. Ja, ja. Dan even terug naar het Songfestival. Uh, als je dan kijkt naar Nederland, hier is natuurlijk de procedure anders. Hè. Hier hebben we geen ja. nationaal songfestival met, uh, waar mensen dan... Uh, ja, waar het eerst nationaal is en dan stemmen en mm -hmm. dan doorgaan. Uh, heb je hier ook aangemeld voor gewoon een inzending? Want hier waren er ook rond de 600 volgens mij. Ja, klopt. Nederland er heel veel inzendingen uh, dit jaar. Ik kan verder niet heel veel zeggen over okay. <laughs> uh, Nederland. Maar um, het is wel inderdaad, elk land doet het gewoon heel anders. Ja. Dus het is ook... Heel anders om met elkaar te vergelijken. En ik vind het wel heel leuk dat Duitsland ook echt een soort van ernaartoe leeft. Dat het volk meegenomen wordt met wie het land gaat vertegenwoordigen. Ja, dus dat je eigenlijk al uh, meer mee wordt genomen in de support. En, uh, ja, en het ja. is gewoon heel leuk dat natuurlijk ook iedereen kan stemmen in het publiek. En ja. dat, je merkt gewoon heel erg aan de Duitse fans dat ze super uh, meelevend zijn en dat ze echt alles willen weten. En um, ja, die leven gewoon helemaal toe naar zo'n nationale finale al. En uh, ja, dat is heel mooi om te ervaren. Ja. Je hebt, je hebt in het najaar, afgelopen najaar heb je eigenlijk ook pas je inzending gedaan. Ik las in ja. de dacht, dat was eigenlijk op het laatst, zeg maar. Ja. En toen ben je, ja, natuurlijk waren er ook meteen de voorrondes. Hoe heb je die beleefd? Um, ja, we hadden dus eigenlijk, er waren dus duizend inzendingen dit jaar voor Duitsland. Dus ik dacht wel van, oeh, dat, uh, ja, dat wordt wel heftig. Maar uiteindelijk kreeg ik een belletje een maand later dat ik dus in de top 20 zat en of ik dus naar uh, Hamburg wilde komen voor de auditie. En toen heb ik daar eigenlijk de auditie gedaan. En um, een week later hoorde ik dat ik in de finale zat. En hoe was dat toen je dat hoorde? Dat ja. De twintig van de duizend dus gewoon. Ja. ja, ik kon het echt niet geloven. Vooral omdat het Songfestival is gewoon heel breed. Zeg maar, er is eigenlijk bijna elke nummer zou wel passen op het Songfestival. Dus ik dacht van ja, hoezo zou mijn nummer meer passen dan een ander nummer? Hmm. Uh, dus het was wel echt een hele mooie erkenning... Uh, en waardering eigenlijk, dat ik dus gekozen was. Ja, ja zo, zo hebben we het nog even over uh, jouw passie voor het Songfestival Als zie, maar even naar het nummer zelf. We hebben hem net gehoord, uh, Tears Like Rain. En als ik uh, de tekst erbij lees, terwijl ik het nummer luister, is het best een uh, nou ja, indringend nummer, wat echt wel ergens over gaat. Uh, uh, hoe kwam je erbij om dit nummer te schrijven? Um, nou ja, ik vind het heel fijn om te schrijven over dingen die ik zelf meemaak. Mm -hmm. uh, ik vind het ook wat moeilijker om dat niet te doen eigenlijk. Dus um, zo gaat dit nummer voor mij echt om een negatief verleden los te laten. En ik hou heel erg veel kracht uit dit soort nummers schrijven. Omdat soort van, ik denk dat songwriting en zingen is echt een beetje mijn therapie, denk ik. Of uitlaatklep. Okay. Um, dus ja, dat ik dat dan zo kan doen is super uh, fijn. Ja, yeah, want bijvoorbeeld een zin die me opviel If I am the one you die for you were the one I cry for yeah. done with the lies wasting my time. Ja. Wat zit in die zin? Ja, yeah, dat ging over een toxische relatie waar ik in zat. Waar ik gewoon mezelf echt wegcijferde. En uh, ja, ik durfde gewoon niet voor mezelf te kiezen. En ik zeg basically van. als iemand anders het waard is, soort van. en ik ben het niet waard om te vechten, dan ben ik er ook klaar mee. Nee. Ja, en dan probeer je daarmee ook die boodschap. Uh, naar anderen over te brengen? Ja, zeker. Ja, ik zing. soort van. er werd ook aan mij gevraagd: voor wie zing je het? Ja. En dat vond ik wel een goede vraag. Want... Ik denk dat ik het eigenlijk zing voor de jonge versie van mezelf. Maar ik heb al veel reacties gekregen dat het ook andere mensen inspireert die zelf door dit soort dingen heen gaan. Of ja. die even zo'n nummer nodig hebben om zich even beter te voelen. En dus ik zing het eigenlijk ook gewoon voor de andere mensen die dat op dit moment nodig zouden hebben. Ja. Ja, en, en, en je muziekstijl uh, is best wel uh, divers. Uh, de nummers die je uitbrengt, uh, je hebt een rustig akoestisch nummer die je For You uh, geschreven, oh ja. uh, maar ook wat meer uh, up tempo. Hoe zou je je eigen stijl omschrijven? Um, nou ja, vanaf nu uh, zal ik eigenlijk vooral pop power gaan delen. Ik heb in het verleden best wel veel covers gedaan en uh, als topliner ook voor dj's geschreven en uh, dat ook uitgebracht. Maar um, dat heb ik nu een beetje achter me gelaten. Ik vind het nog steeds wel heel leuker, ook als songwriter. Maar vanaf nu ga ik, is het gewoon echt Body Monet, is gewoon echt mijn pop. Ballet of Pop Power Ballad. Ja, ja, ja, ja. En um, nog even tot slot over dat nummer. Uh, toen je Tears Like Rain ging schrijven, dacht je ook... Dit ga ik schrijven voor het Songfestival? Of was het gewoon meer van dit voelt nu goed om te maken... Nee, ik had de producers van Tears Like Rain uh, via via ontmoet eigenlijk ja. en we zaten allemaal in dat Eurovisie schrijfwereldje en uh, daar was deze song ook uit ontstaan, dus dat is wel heel gericht voor uh, het Songfestival. Dus ook de andere songwriters uh, op deze song hebben bijvoorbeeld ook al eerder songs op het Songfestival gehad. Ja, ja, ja. En uh, dan even naar het Songfestival weer terug. Uh, je bent er al heel lang fan van. Waarom vind je het zo leuk om daarnaar te kijken en dat gewoon ja, helemaal mee te maken? Ja, het is gewoon zo anders. Het is heel erg anders dan de artiesten en de muziek die we bijvoorbeeld hier in Nederland zien. Of überhaupt ook in andere landen. Het is altijd lekker out of... Out of the box en ik vind het gewoon heel mooi om te zien dat uh, iedereen op het podium echt zichzelf kan zijn en dat uniek juist wel mooi is daar en dat het gewaardeerd wordt. En ik vind het ook heel mooi dat alle landen samenkomen dat je ook niet op je eigen land mag stemmen, dus echt dat iedereen op een ander land gaat stemmen. Um, ik vind het hele concept erachter heel mooi en um, ja, ik ben hiermee opgegroeid, dus voor mij was het altijd echt het ding waar ik naar uitkeek elk jaar. Ja, ja, en wat is dan je favoriet van de afgelopen jaren? Oh, ik heb er heel veel. Ja. <laughs> ik weet niet of ik er één kan noemen, maar... Of, vond je het bijvoorbeeld altijd een terechte winnaar? Of had je dan zoiets van... Uh... Ja, ik was wel echt fan van uh, Laureen. Oh ja. Afgelopen jaar. En toen dankte Lawrence won, was ik natuurlijk ook helemaal... Ja. 100.000 procent stond ik achter hem. En uh, ik vond Michael Schulte in 2018... dat dus een vierde geworden volgens mij. Dat uh, was ook een van mijn favorieten... Um, ja, Lena. Dat is 2010 alweer. Maar oh ja. dat herinner ik ja. me wel nog. toen ik negen. <laughs> um, ja, ik heb veel favorieten. <laughs> ja, en, en over Duitsland zelf. Ik kijk ook graag naar het Songfestival. Die hebben er niet zulke goede jaren opgaat, zeg maar, mm -hmm. qua nummers. Hoe, hoe heb je daar dan naar gekeken? Ja, wel. ik vind dat wel jammer voor, punten, voor ja. Duitsland. Uh, het is inderdaad heel moeilijk om te kiezen welke act nou het beste is, omdat alles gewoon heel anders is. En ik, geef, ik heb wel respect voor het feit dat Duitsland wel veel jaren echt helemaal iets anders is gaan doen. Bijvoorbeeld echt iets super corny's of een rockband. En uh, Ze zijn wel een soort van de uitdaging aangegaan om gewoon het... Uniekere land, zeg maar, te ja, zijn. Uh, op op Vanwege zo'n festival, geval, ja. Het ja. heeft dus niet altijd gewerkt, maar op zich, ik waardeer wel de. Ja. ja. En uh, wat heb je tot nu toe meegekregen van de concurrentie, zeg maar, om het zo even te zeggen, in mm -hmm. Duitsland? Uh, wat krijg je daarvan mee, van de twintig nummers die nu door zijn? Uh, ja, uh, er zijn nu acht uh, nog in de finale, dus. Oh ja. En die, uh, ik vind ze alle acht supergoed. Ik uh, weet nog het eerste moment dat ik ze ging luisteren. En uh, ik was helemaal onder de indruk, het was echt, ik, ja ik vind andere nummers zo goed. Het zijn allemaal ook, misschien ben ik bevooroordeeld, want het is echt mijn stijl ook. En heel veel popballets en ik luister ze zelf ook wel veel eigenlijk. Mm -hmm. En uh, misschien te veel, <laughs> nee ga weer. Maar uh, het is wel, ja het is gewoon een sterke concurrentie en ik vind het juist wel heel cool dat ik dus dat soort mensen kan ontmoeten die gewoon dezelfde muziek als ik uh, nice vinden. Ja, daar hou je eigenlijk heel veel inspiratie uit. Ja, ja, zeker. En uh, heb je dan uh, uh, uh, ook bijvoorbeeld, hoe kijk je dan naar Joost Klein, die natuurlijk uh, voor Nederland naar het Songfestival gaat. Uh, ik, we zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd wat zijn instelling wordt met, yeah. met het nummer. Uh, maar hoe kijk je naar zijn muziekstijl tot nu toe? Yeah, en de ik, manier waarop dus, hij dingen verwoordt, zeg, maar. zeg maar. Hij schrijft natuurlijk zelf ook vanuit zijn eigen ervaringen en zijn um, ja, verleden mm -hmm. en uh, op een hele andere manier. En, ik denk niet dat één manier beter is dan de andere. Het is gewoon een hele andere, hele andere stijl. En wat ik wel gewoon heel knap vind aan Joost Klein is dat hij gewoon een heel publiek mee weet te krijgen. En ja. Ik had hem laatst gezien bij Eurosonic en, voor de popprijs. En het meeste publiek was dus ook niet per se voor hem daar. En daarom was ik heel benieuwd van hoe gaat, hij, hoe hoe ga gaat dit publiek dit, ja. Ja, hierop reageren. En Iedereen was aan het dansen, gewoon echt iedereen en ik dacht echt wauw, Als je dat kan, dan heb je echt talent. Dus ja, um, ja. ik ben heel echt heel benieuwd. Nou ja, wie weet is dus, uh, uh, 16 februari is, uh, is de finale van het Songfestival. Ja. Uh, hoe ga je daar? Uh, hoe lopen de voorbereidingen? Ik ga vrijdag, uh, dus over zes dagen ga ik naar Berlijn toe. Mm -hmm. En we hebben al, ik ben al ondertussen een keer naar Berlijn geweest of twee, uh, om ja, interviews te doen, dat soort dingen. Yeah. En uh, nu ben ik gewoon heel erg gefocust op mijn act. Wat ik daar live ga neerzetten. En we hebben het online al nou vaak besproken wat we willen. Uh, mijn kleding is net binnen. En... Um dan ga ik ja, vrijdag daarheen en dan hebben we allemaal repetitiedagen. Oké. Okay. En, uh, en dan kan je jou iets zeggen over uh, wat je performance zeg maar wordt op het podium? <laughs> ja, uh, nou ja, ik kan niet heel veel zeggen, maar uh, richting het einde wordt wel een grotere climax. Uh, je hoort ook meerdere elementen in de song die je normaal gesproken niet live ziet. En daar gaan we dus wel gebruik van maken door iets van die elementen wel live te laten zien. Ja. En er wordt iets cools met het plafond gedaan. Oké, okay. nou we zeggen. gaan natuurlijk allemaal kijken. En dat is ook de volg van ja. het Nederland op de Duits zender als eerste. Ja. Uh, wat zijn je plannen eigenlijk na dit Songfestivalavontuur? Um, ja, ik ga vooral uh, heel veel spelen live met mijn band, dus ik wil echt gewoon gaan toeren en um, meer, eigen, meer eigen muziek uit gaan brengen en uh, ja, gewoon lekker veel spelen. Ja, zo is het. Nou ja, een mooie interview uh, vanmorgen. Dat was Bodine Monet uit Zandvoort. En daar zijn we trots op, want uh, zij gaat misschien Duitsland vertegenwoordigen op uh, het Zonfestival. 16 februari weten we ook of het uh, daadwerkelijk uh, gebeurd is. En uiteraard hoor je het dan ook weer uh, bij je eigen lokale radio ZFM. Nou, de plaat die Bodine gemaakt heeft uh, voor het Zonfestival... die uh, gaan we uiteraard uh, aan je laten horen en dan... Uh,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 How many times Maybe she was just a silver light So blindly, putting it all behind me. So many nights, so many fights. We lost. If i ain't the one you die for, that you were the one I cry for. Don't want the lies, wasting my time. Baby, she was just silver lining. No more. was hem de song van Bodine uit Salford en Tears Like Rain. En laten we hopen dat Bodine inderdaad Duitsland mag gaan vertegenwoordigen op het Zonfestival. 16 februari weten we daar aanstaande, weten we daar meer over. Nou het weer dan. Vandaag ja, is het bewolkt, maar schijnt ook zo nu en dan de zon. Er waait een uh, matige tot uh, krachtige wind. En het uh, wordt niet kouder dan een graad of 9. Dan uh, verder uh, gaan we naar uh, morgen, want er verandert er weinig in het weer. Opnieuw is het grijs en bewolkt. En hier en daar valt wat lichte regen tot motregen. Het is wederom een graad of elf En er waait een uh, krachtige tot matige wind uit het westen. Dan uh, maandag. Maandag is bewolkt. En dan schijnt ook even de zon. Het blijft uh, droog en uh, bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind... loopt de temperatuur op naar een graad of twaalf. Dan gaan we naar de dinsdag, dan neemt de wisselvalligheid toe... en valt er dagelijks enige tijd regen en komt het tot enkele buien. Een stevige west tot zuidwestenwind voert aan de, uh, aanhoudend uh, zeer zachte lucht uh, aan... waarin uh, de temperatuur tot en met vrijdag zelfs kan stijgen tot twaalf graden. Dan uh, in het weekend dan wordt het mogelijk wat kouder en valt de neerslag. En uh, is het uh, mogelijk ook in winterse vorm. Overdag is het dan een graad of vijf. En tijdens de nachten daalt het kwik uh, naar waarde rond het vriespunt. Nou, dat is eigenlijk het uh, weer voor de komende dagen. Na te lezen op ricoweer.nl Dat was het weer. En we hebben weer lekkere muziek voor je. Hier is uh, Bruno Mars. Aww. Shut up, I'm wearing Cuban links, the yeah. sign of mix, yeah Anglewood's finish shoes. Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself. Mm -hmm. No, they get the color red the blue. Shit! Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep, Keep up Woo. So many pretty girls around me and they're waking up the rock. Keep, Keep up, up. Why you mad? Fix your face, ain't my fault they all be jumping. Keep uh, up players only, eh? Come on, put your biggest things up to the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 Het blijft gewoon altijd lekkere muziek. De muziek van Bruno Mars. En dat op een zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Hoe lang het zonnig blijft, weten we niet. En hoe het in de velse Zuid is, dat horen we zo dadelijk bij het voetbal. Maar eerst deze, moi. But now no, no. Lekker een nieuwe single, deze Markie heet die. En uh, Surp uh, die uh, brengt hem uit. Ik uh, ben heel benieuwd uh, of het een uh, grote hit gaat worden. Wij gaan hem in ieder geval vaker voor je draaien hier op de zaterdagmiddag. We gaan naar Velsen Zuid toe, daar is uh, Piet Pijper uh, bij de wedstrijd van vandaag. Goedemiddag uh, Piet, welkom. Goedemiddag, hier bij Piet in uh, Velsen Zuid of Noord in ieder geval. Ja, ja in Naast... Zuid is het, hè, geloof ik. Na Schoonenberg zijn we dus. Uh... Naast de pelster gebeuren. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En uh, schijnt ook bij jou de zon, uh, Piet, of is het een beetje bewolkt? Nou, het is hier, het is hier, het is niet, het is hier de zon is ver te zoeken, het is een winderig gebeuren hier. Oh. De wind, de wind staat dwars over het veld. Dus, maar het zoniek is er niet in ieder geval. En we zijn uh, nou ja, net uh, begonnen. Ja. Oké, okay, ja, de wedstrijd vandaag tegen Amuida. Ja, we spelen tegen Muiden. IJmuiden staat uh, zeg maar vier punten achter ons. Dus uh, eigenlijk uh, er stond vanmorgen ook een stukje in het Haarons uh, Dagblad dat onze trainer uh, Abraham El-Bakalli... die gaf aan dat uh, SV Zandvoort zich uh, richt op de derde, dan wel vierde plaats in de competitie. Die geeft dan weer recht op de nakompetitie. Dus daar, uh, daar, daar zijn de doelen op gesteld op dit moment door, uh, door de leiding van de club. Dus ze zien de kampioenschap een beetje te ver weg. Dus het is vandaag wel een heel belangrijke wedstrijd. Als we deze vriezen binnen, dan hebben we het dichtbij. En als we deze gewoon binnen, dan zijn we die voorlopig ook kwijt. Dus het staat een beetje allemaal in het teken van... Uh, ...toch proberen die na-competitie te halen. Ja, want uh, die staat een beetje bij ons uh, in de buurt, hè? Op de zevende plek, meen ik. Ja, die zijn twee, één of twee plaatsen onder ons, maar vier punten achter ons. Dus oh, dat valt mij dan. Dat, die moeten we in ieder geval houden. Nou, de formatie is graag uh, zoals de laatste week eigenlijk. We hebben een beetje een vaste opstelling, gelukkig. Het is jammer dat uh, de trainer heeft niet heeft gekozen voor Koen Michielsen. Die zit uh, wel op de bank. Dus die zou nog in kunnen vallen straks. En verder is het uh, de formatie van, uh, van van altijd. Silvio Samsin, Kreuger, uh, v R Ricardo van de Brug. In middenveld hebben we Ferrande Lewis. We hebben uh, Neitzel Berg. We hebben Karsten Vries. Voorin de Haan, tussendoor Cayenne Lok. En uh, als linksbuiten hebben we onze vriend Steenkist. Dus we hebben wel een mooi team. Zeker. Want al de laatste weken allemaal speelt. Het is momenteel een beetje aftastend op het veld en uh, we gaan links en rechts. Dit was er wel een kantje voor, uh, voor Uimuiden wat weifelde. En nu uh, zijn we in de aanval en nee, net niet. Fernando was bezig om... Uh, Fernando, dat is onze spits, die trekt toch wel uh, in de regio heel veel aandacht momenteel. Want hij is toch wel een van de topscorers in de, in de afdeling van amateurvoetbal Haarlem. Hij heeft inmiddels al 14 keer gescoord dit seizoen, dus daar wordt wel naar gekeken. Hij schijnt 31 jaar te zijn. Maar goed, we zitten nog in de 0-0 fase. Het is aftassend, daarbij heeft wel een meter metaformonofose ondergaan. Hier is een heel nieuw kunstgrasveld. En dat is heel raar, maar wij spelen er niet op. We spelen op het, op een, op het verplaatste grasveld, wat het hoofdveld nu is. En natuurlijk nemen jullie even mee naar een aanval van Amuijen op dit moment. Een vrije trap, op links. En Nicky, oeh, Nicky, Nicky, dan pakt hij met de vuisten, pakt hem, Dus die wordt gepareerd. Maar er komt nog een keer terug en die wordt onderschept. Dus een beetje en nogmaals aftasten voetbal langs de lijn. Oké, okay, ja, inderdaad, uh, elkaar een beetje aftasten nog. Uh, dat ja. is het begin van de wedstrijd, hè, Piet? aftasten en zien wat er, wat er gaat gebeuren. N nou, oh. jij, jij houdt hem in de gaten vanmiddag. Mocht er een, een, een grote verandering plaatsvinden, horen we het graag tussendoor. En anders komen we aan het eind van de eerste helft weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment in ieder geval. Oké, okay. 14 minuten gespeeld. 0-0. Uit... Oké, okay, tot straks.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 Didn't I lose? Now you're tired, tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do.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 wat een mooie nieuwe single. Deze van Noah K en The Stick Season. Zo dadelijk uh, Lars Carré. Hij gaat het hebben met uh, uiteraard uh, de verslaggever van vanmorgen. Jelmer Koper over veiligheid op het uh, spoor. Dat uh, interview van vanmorgen dat hoor je zo dadelijk na de volgende plaat. En die is van uh, Lou Reed's Walk on the Wild Sides. from Miami F.L.A.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 Als ik deze uh, single uh, draai en hoor, dan denk ik helemaal niet aan een hele oude plaats. Toch is hij uit 1972 alweer, hè? Deze single uh, 1972. Lou Reed en uh, Walk on the Wild Side. Je hoorde hem op de zaterdagmiddag bij ZFM nogmaals een hele goede middag. Vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort. En daarbij was aanwezig ook uh, wethouder Lars Carré. Nou, uh, met uh, wethouder Lars Carré uh, hadden we het uh, met name over... Uh, ja, de tennishal hoe het uh, daarmee staat en uh, of hij er nou wel of uh, niet gaat komen. En hoe de gesprekken met uh, de stichting die, uh, die het initiatief heeft uh, voor de tennishal hoe die gesprekken verder gaan. Nou, als je dat uh, terug wilt uh, luisteren, dan ga je naar Uitzending Gemist op uh, ZFM. En dan kan je die uitzending nog een keertje terug horen. Maar we hebben een ander stukje ook eruit uh, gepakt. En uh, Lars sprak namelijk ook over veiligheid op het spoor. Dat uh, deed hij samen met uh, collega Jelmer Koper. Ja, ja behalve wethouder sport heb ik ook heb ja. ik nog andere portefeuilles. En ook natuur in mijn uh, portefeuille en dierenwelzijn. Ja, dat is ook zo'n langlopend uh, vraagstuk. Uh, ja, wat ik daarin kan aangeven is... Uh, ProRail heeft uh, uh, uh, toegezegd om de hekken rondom het spoor of een bepaald traject rond het spoor te vervangen. Die grond is ook van ProRail, ja. dus niet van ons. Dat maakt het dan ook natuurlijk uh, lastig. En die toezegging die komen ze niet na. Uh, en wij houden contact met ProRail. Uiteindelijk is er gezegd, in mijn periode, uh, want het, het liep daarvoor al... Uh, maar in eind 2023 gaan we die werkzaamheden aanvangen... Nou, ik heb ook ambtelijk gezegd, hou dat goed in de gaten, want ik wil vinger aan de pols houden. Iedere keer werd er gezegd, 2023. Nou, op een gegeven moment, ja, we starten eind 23, maar de uitloop is naar 24. Toen dacht ik, nou dat is goed, als je ja. in 23 start. Ja, en heel voorzichtig zag ik die werkzaamheden niet starten. Dus nee. toen zijn we natuurlijk weer kritische vragen gaan stellen. Ja, ja. want... want uh... Uh, je wil dit natuurlijk heel graag, ook als wethouder en gewoon voor de gemeente, dat het beter beveiligd wordt. Maar het ligt eigenlijk bij een andere partij. Dus wat kan je dan nog doen? Los van de hele tijd aan uh, iemands jasje trekken. Nou, dat is het. Dat is ja. de kracht die je als wethouder natuurlijk uh, uh, hebt. Uh, om je netwerk in te zetten en toch wat bestuurlijke kracht in te zetten. Kijk, ja. alle contacten lopen... in eerste instantie natuurlijk ambtelijk... Uh, via medewerkers van de gemeente... en medewerkers van ProRail. Ja. Ja, daar kwam ik uh, eind november... tot de conclusie dat dat niet helemaal... Uh, uh, uh, uh, het gewenste resultaat uh, uh, opleverde. Ja, dus dat betekent dat ik... bestuurlijk ga opschalen met een mooi woord. Uh, dus ik heb uh, twee weken geleden... Uh, uh, bestuurlijk contact... met de regio-directeur van ProRail uh, gehad. Dus best... hoog in de boom voor... Ja. Uh, uh, uh, ProRail. Nou, uh, die man kende het dossier... En niet zelf. En dat snap ik ook. Want hij houdt zich met andere dagdagelijkse dingen bezig. Maar naar aanleiding van mijn vraag is hij zich er wel van tevoren in gaan verdiepen. En ook de regio-directeur zegt. Ja, wij hebben als ProRail een toezegging gedaan. Dus wij moeten die toezegging gewoon nakomen. Ja. De werkzaamheden staan voor nu gepland. Uh, eind 2024. Waarvan ik gezegd heb. Dat vind ik echt onacceptabel. Dat duurt te lang, en zeker met de toezeggingen die, die al gewoon twee, drie jaar al lopen. Ja. Um, nou, hij gaat nu bekijken wat hij kan doen. Want nogmaals, inhoudelijk kent hij de casus niet. Maar hij gaat dus intern kijken uh, uh, of hij de planning kan ver vervroegen. En ik heb heel duidelijk gemaakt: zo vroeg mogelijk. Dus ja. het liefst zo snel mogelijk starten. Nou, en daar komt op korte termijn een uh, terugkoppeling. Uh, Okay. Nou, dan, uh, ja, dat, uh, dat moeten we afwachten inderdaad. Uh, hoe die uh, terugkoppeling uh, gaat van uh, ProRail omtrent het uh, hek rondom het uh, spoor. En daar hebben we het uiteraard uh, over een hek uh, voor uh, de herten. Hè? Want uh, ja, er vinden geregeld uh, aanrijdingen plaats uh, in Zandvoort met, uh, met herten en, uh, en de trein. En dat willen we natuurlijk uh, niet hebben. Heel veel dierenleed uh, wordt daardoor veroorzaakt. Zometeen het volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Hier schijnt de zon, maar uh, rondom uh, Zandvoort is het uh, bewolkt en uh, zelfs uh, regenachtig weer hebben we net uh, vernomen. Dus uh, wij genieten nog even van de zon en de goede muziek uh, die eraan gaat komen. Ook in het volgende uur hebben we heel veel goede muziek, want we gaan ook even het strand op. Hè? Dus uh, we gaan zonnige platen voor je draaien. Jaap Koper die was afgelopen donderdag uh, bij de opening van het uh, nieuwe strandafdeling aanwezig. En ook Karine uh, Veren, zij was op het strand. En dat deed ze vanmorgen. Toen uh, zat ze in uh, de grote truck uh, van uh, de Grijper, zeg maar. Uh, van uh, de Gebroeders Paap bij Leendert Paap uh, was zij te gast. Nou, dat hoor je allemaal in het uh, volgende uur, hoe dat uh, afgelopen is. Uh, met uh, onder meer uh, Leen de Paap en uiteraard uh, Dave Paardenkoper. Die Jaap Koper uh, sprak uh, tijdens, uh, tijdens uh, de, ja, de opening van het uh, strandseizoen op 1 februari. Althans de dag dat er weer gebouwd uh, mocht gaan worden hier op het strand. Ik zou zeggen tot zometeen.